Een ex-TBS'er van 48 is er tijdens een zitting van doorgegaan. Dat gebeurde toen de zaak kort werd geschorst. De man is met zijn vriendin het Paleis van Justitie in Den Bosch uitgewandeld. Vlak daarna eiste de officier van Justitie drie jaar cel en TBS tegen hem. Volgens de officier is die maatregel nodig ter bescherming van de maatschappij. De man gijzelde vorig jaar een stijl in Budel en probeerde hen af te persen. De slachtoffers zijn na de ontsnapping van de ex-TBS'er in veiligheid gebracht... Hij zat al eerder in een tbs-kliniek omdat hij in 1989 iemand had doodgestoken. De Rabobank en de Belastingdienst zijn vanmorgen getroffen door een DDoS-aanval. Bij de Belastingdienst duurde die maar kort. De site van de Rabobank lag er de hele ochtend uit. Het is onduidelijk of de aanvallen met elkaar te maken hebben. Afgelopen weekend waren er bij ABN AMRO en ING al storingen door DDoS-aanvallen. Voor ABN AMRO was dat de derde keer in 24 uur. De politie heeft in de beeld een bende opgerold. Vijftien jongeren zouden in verschillende samenstellingen onder meer twee jongens hebben mishandeld. Ook worden ze verdacht van handel in softdrugs en vernielingen in hun woning. De verdachten zijn tussen de 15 en 17 jaar oud en komen uit de beeld, Beeldhoven en Groene Kan. Een paar jongens hebben al bekend. De toch een Nederlandse Grammy Award gisteren. Het debuutalbum van het Amsterdamse collectief Ludwig viel in de prijzen in de categorie Best Classical Solo Vocal, Vocal Album. De prijs kwam totaal onverwacht. Er was dan ook niemand van het collectief in New York om de prijs in ontvangst te nemen. Dirigent Rijnbert de Leeuw was ook genomineerd voor een Grammy, maar kreeg de prijs niet. Hij noemde dat zelf een beetje teleurstellend.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 us why you had to hide away for so long, so why long. did we come along? Mr. Blue sky. sky, please tell us why.